Drie uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Voor de presidentsverkiezingen in Afghanistan. die volgend jaar april worden gehouden. hebben zich meer dan twintig kandidaten aangemeld. Een van hen is een broer van de huidige president Karzai. Hij kwam een paar uur voordat de inschrijving sloot. in een konvooi van gepantserde wagens naar het gebouw van de kiescommissie om zich in te schrijven. Alle kandidaten moeten voor 11 november 100.000 handtekeningen aan de kiescommissie overhandigen van Afghanen die hun kandidatuur steunen. De huidige president mag volgend jaar niet meedoen. Hij heeft er dan twee ambtstermijnen op zitten. De Afghaanse wet staat niet toe dat iemand voor de derde keer president wordt. Een jongen van negen uit Minneapolis is zonder ticket aan boord van een vliegtuig gestapt en naar Las Vegas gevlogen. Pas halverwege de vlucht kreeg het cabinepersoneel argwaan. De jongen was afgelopen donderdag naar de luchthaven van Minneapolis gegaan en kon zo langs de douane lopen. Beveiligers zagen hem over het hoofd. Daarna lukte het hem om zonder boarding pass het vliegtuig in te wandelen. Eenmaal in de lucht begon het cabinepersoneel te twijfelen... omdat de jongen niet op de lijst stond... van kinderen die zonder begeleiding vliegen. Later bleek dat hij was weglopen bij zijn ouders. Twaalf mensen hebben een uur lang ondersteboven gehangen in een achtbaan in een pretpark in Zuid-Frankrijk. De karretjes in de achtbaan stopten plotseling, waardoor 28 mensen vastkwamen te zitten. De meesten konden hun karretjes snel verlaten, maar de mensen die vast zaten in de looping hingen meer dan een uur 20 meter boven de grond voor de brandweer hen kon bevrijden. Niemand raakte gewond. Waardoor de wagentjes opeens bleven hangen is nog onduidelijk. Het weer vannacht en morgenochtend, kan er mist voorkomen. In de loop van de dag schijnt de zon geregeld en het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder... en neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Jan Emaus. Goeienacht, uh, het uh, tweede uur van K.H. Uh, Nacht van het Goede Leven. En daarin een uh, gesprek dat ik ruim tien jaar geleden had... met uh, Jos Collignon, politiek tekenaar, tekenaar bij uh, de Volkskrant. Het was een prettig gesprek, herinner ik mij. Buitengewoon uh, helder. Uh, en uh, ja, Jos begon meteen al met enige bescheidenheid, want... Uh, ik zei, je bent toch heel erg bekend. En toen zei hij: Nou, oh. vele hoor. Vele. Nou, De Volkskrant is een redelijk grote krant. Ja, maar wat heeft De Volkskrant als abonnee-aantal? 400.000? ja. Gesteld dat gesteld, gesteld elke krant door 2,5 persoon gelezen wordt. ja. Zit je aan de miljoen en dan heb je er nog 12 miljoen die De Volkskrant niet lezen. Is. Ja. ja. Maar ja, dat is een glas is half vol of uh, half leeg. Ja, het is bijna leeg in ieder geval. Nee, nee, het, het, het is denk ik toch een behoorlijk klein cirkeltje hoor. Mm -mm. Maar het zijn er meer dan voldoende wat mij betreft. Ik ken eigenlijk geen mensen die jouw werk niet kennen. Ik bedoel, als ik jouw naam laat vallen, dan weten mensen onmiddellijk van... Oh ja, ja en zeggen dan leuk of, of, of, of niks. Of, leuk of uh, heel leuk. Of, of heel erg leuk. <laughs> ik heb echt nog nooit iemand gesproken die... Nou, nou, nou, nou. Nee, in het algemeen. Uh, uh, ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt... de prenten van die en die bevallen me niet. Ik heb nog nooit gehoord. Wel eens van, uh, nou, hij zat ernaast of zo. Ja, ja, ja. Maar heb je het nu in zijn algemeenheid over tekenaars? Ja. De prenten ja. van die en die? Nee, nee. Weet je wat het is? Je wordt afgerekend op je beste werk in dit vak. Dat mm. is heel uh, plezierig. De, uh, je krijgt zoveel tekenwerk te zien... dat als het je niet opvalt, dan sla je gewoon om. En dan ben je vergeten dat het er gestaan ja. ja. heeft. Maar op het moment dat je dus een goede tekening ziet dan onthoud je hem ja. die dag, die week, die maand, soms tien jaar. Want er zijn uh -huh. mensen die me herinneren aan, tien jaar, aan tekeningen... die ik tien jaar geleden gemaakt heb. En die door dus, jou zelf vergeten waren ja. alweer? Ja. Ja. ja, dat gebeurt regelmatig. grappig. En dan... Uh, en dan, nou ja, dus ik, wat ik maar wil zeggen is, je wordt dus uh, uh, afgerekend op je beste werk. Nou, en dat is leuk en dat is ook ja. heel on-Nederlands. Ja, geweldig. Want wij rekenen mensen altijd af op hun ja. dieptepunt, hè? Ja, ja, ja, ja, maar die ben je lang vergeten, mijn ja. dieptepunt. Wat een mooi vak. Ja, geweldig. Ben je gelukkig? Ja, heel. <lacht> draai je altijd Bonnie Raid als je zit te tekenen? Uh, nee, nee. Ik of heb draai altijd, je niks? Jawel, ik heb heel zachtjes de Belgische radio aan. Welke zender? Um, ik geloof uh, België 2 of Brussel 2 of zoiets. Daarvan. VRT heet dat geloof ik. Die, nou, ik weet niet, het is zo zacht dat ik niet hoor wat ze zeggen. Maar ik hoor dus alleen het Belgische toontje. Mm. En, um, en geen reclame. Hè. Die reclame die vind ik zo dodelijk. Ja. Uh, het is, die is niet te harde. Zowel als op televisie als op de radio. Mm -hmm. Dus dat wil ik ontlopen. En uh, België bevalt me wat dat betreft goed. Ja. En Bonnie Raitt... Oh ja, daar hadden we het. Ook. Wordt hij op die Begintal. Belgische zender uitgezonden? Nee, nee, nee, nee. Nou, dat vind ik gewoon echt prachtige muziek. Ik ben een beetje kind van de jaren zestig, van de jaren zeventig. Ja. En uh, muziek als uh, Little Feet. Dat, en, en, Lowell uh, George. Lowell George, ja. Ja, prachtige slidegitaar. En Bonnie Raitt is daar toch een... Die heeft het vaak geleerd bij Lowell George. Is daar toch een, een geweldige exponent van. Het was uh, Bonnie Raitt. Ik denk, de muziek uit die tijd, die blijft je bij. Mm -hmm. En die muziek uh, van dit moment glijdt voor het merendeel uh, langs de koude kleren af. Maakt dat je verdrietig? Nee, helemaal niet. Ik heb... Uh, ik ben op een bepaald moment zelf muziek gaan maken en uh, ik, uh, ik, uh, ik werk dus de hele dag thuis en op een gegeven moment heeft de buurman een uh, piano bij me op mijn kamer gezet en gevraagd of hij daar een tijdje mocht laten staan en ik speelde een beetje gitaar in de tijd, uh, mm. in de zestiger jaren. En toen heb ik uh, mijn gitaarkennis op de piano overgezet. Dus uh, speel ik gitaarakkoorden en toen heb ik een akkoordenboek gekocht en mm -hmm. toen kon ik uh, mineur septiem akkoorden spelen en dan sloeg ik zo'n akkoord aan en dan vond ik... Ik het zo mooi. dan ging ik gewoon even met mijn kont op de warme kachel zitten ja. om na te genieten van de prachtige <laughs> klank die ik zojuist had voortgebracht. Ja. Toen ben ik, zoals ik meestal doe met dat soort dingen, onverantwoord veel tijd in gaan investeren ja. en uh, heb ik uh, piano leren spelen. Toen ben ik jazzpiano gaan spelen, ben ik in een band gaan spelen en toen hebben we een, met die band een jaar of vijf in het Gooise circuit uh, veel gespeeld bij mensen die 40 werden of 50 werden. En als je dan een rockband uitnodigt bij je thuis... dan kun je niet praten met elkaar. Nee. Maar als je dan zo'n bandje uh, uitnodigt als wij... dan uh, kon je met elkaar praten. En, uh, en we hadden leuke jongens. Uh, en dus uh, dat heb ik een jaar of vijf, zes gedaan. En ook nog in het Juhuis in Utrecht... Uh, in een uh, jazzband gespeeld. Ja. En toen was het afgelopen... Oh, zo komen we er ook op. Mijn ja. hele muzikale interesse was afgelopen. Ik had helemaal geen zin meer om muziek te maken. Om muziek te luisteren, dat zijn we me niks meer. En, uh ja, ik weet ook niet waarom het kwam. Maar oh, dat het, uh, vind ik heel raar. Omdat, ja, het was omdat, ineens afgelopen. Het is toch een hele basale behoefte. Ja, maar ik hoorde overal de clichés in terug. Uh, dus uh, als, als we zelf jazz zaten te spelen... dan die akkoorden volgden, dacht ik... oh is het hebben ze weer. weer. Of ik sloeg weer een akkoord aan en denk, daar heb je dat ook weer. Ik heb het al honderd keer gehoord. En ook de improvisaties van elkaar had je ook al ja. duizend keer gehoord. Dus daar was de lol vanaf. En, uh, maar dat is... Dat, um... Ja, ik krijg nu ineens een soort nachtmerrieachtig uh, visioen. Vandaag of morgen zit jij een prent te tekenen. En halverwege kom je tot de conclusie... maar die heb ik al gemaakt. Nou, dezelfde prent hoop ik niet. Ja, maar, maar het is wel een verschijnsel... wat ik bij mijn tekeningen dus ook als alsmaar terugzie. Uh, kijk, jullie valt het allemaal niet op... want jullie zien ze niet de hele dag... maar ik zie ze de hele dag, terwijl ja. ik ze zit te maken. Alles wat ik teken, denk ik... ach, het is het weer een rotzooi op het papier. Ja. En, uh, wat het, hè? Is het tobben? Nee, nee, nee, zo werkt ik het niet voorstellen. Ja, ach, wat is nu een rotzooi? Ja, nou, ik erger me dood aan mijn eigen tekeningen vaak. Ja. Maar ja, ik doe het ermee en, uh, en ik, ik probeer elke dag weer het mooiste te maken wat ik ooit heb gemaakt. Je nee. doet me ineens denken aan Max Werner, dat was de zanger van uh, Kajak, die groep. Ja. Die had een pesthekel aan zijn eigen stem. Hmm. Daarom is hij er trouwens op een gegeven moment mee gestopt. Hij kon zichzelf niet meer nou, horen. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Nee, dat, dat moet hij wel. Je moet <laughs> zou eens met Max gaan praten. Nee. Kunnen jullie elkaar een depressie geven? Nee, maar het is bij tekeningen wat anders. Hè? Het Tekenen heb je het ambachtelijke deel. Het maken van tekeningen. En, en in dat ambachtelijke deel dan kom je zelf nog alles tegen. Hm. En dan denk je, goh, kan ik dat nou niet anders? Je bent behoorlijk een one-trick pony in, in je stijl. Ja. En... Uh, daarnaast is het uh, het uh, zeg maar het, het deel hè? Het, uh, wat wil je zeggen en hoe zeg je het ja. en, uh, en... En, en dat is het deel waarin je de actualiteit volgt. Waarin je hè, die prachtige soap die de actualiteit is... Ja. van dag tot dag bijhoudt. Dat vind jij van En daar verveelt, dat verveelt je nooit. Uh. Nee, dat kan me voorstellen. Dus die samenstelling uh, die is toch uiteindelijk een ideale samenstelling. Wat mij vandaag al de hele dag bezig houdt... is het motto van Balkenende. Balkenende heeft ineens een motto. Ja. <laughs> en, en dan zegt hij van, ja, veiligheid en zorgheid. Ja. Allemaal van die dingen waarvan ik denk... ja, wie wilde nou niet scheur, zorg en veiligheid? Ja, Want ik, ja. zag, ik zag het op de televisie en dat was... Eigenlijk Eigenlijk al bijna een, een, een soort cartoon. Want dan zag je balkenende met die. Uh, ja, Met dat gezicht, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Zo van veiligheid en zorg. En drie meter en, achter hem en stond, stond... En naar kracht en sterkte geloof ik, of zo. Zoiets. Nee, zo. Ja, ja. En, en drie meter achter hem zag je uh, een beetje vaag Wouter Bos. Het is een rock. En die moppelde toen later iets van nou. Um, uh, we gaan gewoon onderhandelen. Ja, het. Ja. Ik weet het niet. Misschien is het wel een soort uh, christelijke tik... om overal motto's voor te hebben. Ik, vroeger zat ik op een katholieke voetbalclub. En uh, mijn vader was voorzitter. En die kwam dus ook binnen met het, uh, het verhaal... Uh, we moeten een clublied hebben... Waar heb je nou een clublied van? Ja, hij vond, er moest een clublied komen. En toen had hij uh, twee kleine Italianen <laughs> van Connie Freubo's meegenomen. Dat moest een melodie worden. <laughs> Dat is me nogal een melodie. En mijn klein. vader hield wel van een slaapje overdag. Dus ja. die ging naar boven, die ging even zijn ogen dicht doen. Mm -hmm. En toen uh, ben ik beneden met een vriend als een gek... op de wijs van Conny Freuboes uh, ja. uh, een liedje gaan maken... van uh, Sint Maarten zal overwinnen. <laughs> en droom. Uh, <laughs> toen al, hè? Ja, toen al. Toen al had je dat scheppende over ja. je. Ja, ja, ja, ja. Uh, op dat moment wist jij niet dat je ooit zou gaan tekenen... of tekenen je voortdurend al? Ja, ik wist niet dat ik ooit zou gaan tekenen. Maar ik, ik had twee hobby's, tekenen en uh, muziek maken. Mm -hmm. En die wisselden elkaar af. Ja, en hoe loopt dat? Dat, dat, dat heeft toch iets vanzelf... Uh, dat zet zich vanzelf in gang. Uh, mm. Je maakt tekeningen en je broer zegt, oh wat leuk. En uh, de, de Belangenvereniging van de Winkeliers in de buurt... Uh, hebben een toneelvoorstelling en er moet een plaatje voorop. En dus dan moest je ze joss hebben. Op, ja, en dan... Uh, en dan de eerste keer zeg ik, uh, oh ja, leuk om te doen. En de tweede keer komen ze, ja, maar ik wil er wel wat voor hebben, weet je wel. Mm. Je wilt toch uh, op een gegeven moment... Erkenning uh, uh, is leuk, maar... Ja, uh, ja, ja. <laughs> dus daar krijg je twee gulden of zoiets dergelijks. Ja. En, uh, zo, kleinigheidjes, kleinigheidjes, en dan stroomt het toch voort. Tot op een bepaald moment, uh, ik heb rechter gestudeerd... ik wilde de journalistiek in de schrijvende journalistiek. Ja. En... Uh, bij het Israëlse Universiteitblad uh, illustreerde ik veel artikelen van mezelf. En uiteindelijk uh, heeft de NRC uh, toen de tijd om... Die wilde graag mijn tekeningen plaatsen. Ja, dat ik was nog wel een euforisch moment geweest. Ja, dat was heel leuk. NRC, ik bedoel, hè? Ja, dat was heel leuk. Uh, <laughs> ja. Meteen al om mee te beginnen, NRC. Ja. Ja, ja. ja, nou ja, goed, ik zat daar op de redactie, zal ik het verhaal horen? Ik zat daar op de redactie, zat ik te werken en werd opgebeld van de NRC, want ze wilde het adres van Frits Muller hebben. Frits Muller tekende toen ja. ook voor het Universiteitsblad. En um, toen zei ik uh, tegen de oude Ton Elias, de vader van deze Ton Elias, die was daar onderwijsredacteur... Ja. Uh, dat ik wel eens iets wilde doen. Hij zei, ja, maar weet je niet wat jij kan. En toen zei ik, nou, ik heb in dit universiteitsblad... een artikel geïllustreerd van mezelf. En dat had hij toevallig voor zich liggen. Dus niet gaan overleggen. Belde hij een kwartier later terug. Zei, nou, doe maar eens wat. Hij zei, van Kemenaar de contourennota. Als zeventiger jaar, ja, de <laughs> Dan moet je dat nog kennen. Ja, ja. Dat moet ergens vragen. Bel doen rinkelen. Ja. Hij zei, en die hebben allemaal commentaren op. En dan moet je van Kemenade tekenen als huzaar... Op een paard en die springt over een enorme berg commentaar op de contourennota. Wat een beklemmend uh, uh, omschreven opdracht was dat dan? Ja, nou ja, goed. Het, wist hij veel of ik zelf had kon verzinnen of niet? <lacht> en ik was hartstikke blij dat hij ergens mee kwam. Ja, want, hoefde jij uh, niet meer na te denken. Dat hoefde ik niet meer na te denken. Nee. Dus ik zei, nou, dat is goed. En toen zei hij, maar we hebben nogal veel beroepsmilitairen onder onze lezers. Dus zorg ervoor dat je een goede huzaar tekent. Anders krijgen we massa ingezonde brieven. <lacht> Dus ik naar de boekwinkel, oude kostuumboeken tevoorschijn gehaald. Hoe zien huzaren eruit met koolbakken op? En... Nou, ik ben kennelijk ingeslaagd. En geen commentaar gekregen? Geen negatief? Nee, twee dagen later belde ze op of ik met regelmaat wilde komen tekenen. En uh, hij was kennelijk goed gelukt. Kijk aan. MUZIEK Sat on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men. Lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us here as from today sharing a portrait? Quietly, how terribly strange to be seventy. Old friends, memory -hmm. no brushes the same, yes. silently sharing the same. A time of confidence Long ago it must be I have a photograph Preserve your memories They're all that's left en Garfunkel en de ends. Uh, Te gast is Jos Collignon. Tekenaar, zeg ik dat goed eigenlijk? Ja, tekenaar. Ja, ja, ja. ja, dat lijkt me. Dat is alles wel weer gezegd. Hè? Ja, ja. Um, en uh, je zat mij uh, te trakteren op een hele mooie beschrijving van dit nummer. Dus dat moet je nou nog een keer doen. Uh -huh. De tweede keer is altijd minder. Maar <laughs> nu waar de luisteraars nou, bij zijn. Nee, maar ik vertelde juist dat... Uh, ik vind dit zo'n prachtig nummer omdat het, uh, het gaat over ouderdom. Uh, oude mensen als uh, boekensteunen op een bankje zittend. En uh, ouderdom fascineert me. Ik vind ouderdom echt iets prachtigs om naar te kijken. Het is niet dat ik daar bang voor ben. Of, nee. Maar het is zo'n mooie fase in je leven. En dit liedje van Paul Simon geeft het ook zo prachtig weer. Het, is, het, is, het loopt normaal. En op een gegeven moment dan wordt het atonaal. En in het, uh, het uh, soleren. Ja. Het grijpt diep in mijn ziel. Dus het, ik, ik zie daar een soort levensbespiegeling in. Uh, uh, de onregelmatigheid die een leven kenmerkt. En dan na een tijdje komt hij gewoon weer terug... naar dat eenvoudige, simpele gitaartje oh. met zijn eenvoudige tekst. En het, uh, het weerspiegelt tegelijkertijd de rust uh, en de, de berusting... en het, uh, de tevredenheid van het terugkijken. En ik stel me... Ik hoop dat het me gaat gebeuren, maar... Ik stel mijn ouderdom op het ogenblik voor als tevreden en blij terugkijken. Zo wat een poëzie. <laughs> nou jij ja, je vroeg ja. me ernaar. Ja. Dan leg ik mijn hart erin. Uh, als ik jou hoor praten, dan hoor ik en, uh, jouw motoriek, ik zie dat dan ook. Dan zie ik jouw uh, uh, zachte kant. Dat zit helemaal in je, in je, uh, in je presentatie ingebakken. Oh, ja. uh, volgens mij comp compenseer je <laughs> dat aardig in je tekening. <laughs> Ja, je zou gelijk kunnen hebben. De tekeningen hebben erg veel te maken met de analyses die ik uh, maak. Uh, het zijn toch uh, onderwerpen uit het nieuws die je ondersteboven houdt, van binnen naar buiten trekt. Uh, kijken hoeveel kanten eraan zitten, kijken waarmee je het verbindt. Uh, een, een deel van dat, of eigenlijk het grote deel van dat proces, gebeurt zonder dat ik me ervan bewust ben. Uh, het zudert, het, het, het gaat allemaal vanzelf in je hoofd. En uh, daar komen resultaten uit die ik uh, teken. En die toch misschien in, de, in het proces van het tekenen wat aan nuance verliezen. Omdat het rechtstreeks helder en duidelijk moet zijn. Mm. En misschien dat dat de indruk wekt van uh, de harde kant. Uh. Ja. Kan jij omschrijven wat je wil dat er met mij gebeurt als ik jouw werk zie? Ja, ik wil dat je dezelfde ervaring hebt als ik had toen ik hem bedacht. En ja. dat is... Uh, <lacht> En dat is, uh, als het zou kunnen, is dat. <laughs> mijn zachte kant. Als het zou kunnen, is dat een soort uh, vlinders in je buik. Uh, als ik een idee heb waarvan ik gelijk aan voel: dit is heerlijk om vandaag aan te gaan werken, dan voel ik dat alsof ik uh, een beginnende verliefdheid heb. Het is een mm -hmm. soort vlinders in mijn buik. En. Voordat ik het weet sta ik op en loop ik door de kamer te wandelen. En roep ik, yes, yes, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En vervolgens ga ik uh, een beetje angstig. Want hij moet ook nog goed op papier komen. Ja. Maar toch wel tevreden aan het werk. Jij behoort bij uh, de, de top van Nederland hè, in je vak. Hè? Ja, ja ik, precies. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, en toch uh, ben je iemand die zegt van nou... Ik, ik maak een tekening en dan gaat hij naar, naar de krant toe. Ja, of het, het liefste zou ik. denk dat je hem het liefst op de bus zou gooien. En dan, omdat jij niet geconfronteerd wil, direct geconfronteerd wil worden met, met lezers. Die dan, die, die dan uh, uh, een reactie hebben. Ja, uh, daar wil ik wel mee geconfronteerd worden. Maar dan moet het een hele enthousiaste reactie <lacht> zijn. Ze moeten eerst even geselecteerd worden. Weet je, ik denk dat je bij elke kunstenaar of kunstenmaker. Uh, zult aantreffen dat er uh, een hoop onzekerheid tussen zit. Je geeft zo'n stuk van je ziel bloot en je kunt nooit zeggen... je speelt vaak niet op safe, want als je op safe speelt, ben je saai. En dus je, je, je kunt vaak zeggen dat die onzekerheid uh, toch doorspeelt. En die treedt het meeste aan de dag als ik mijn tekening bij jou moet inleveren... en jij kijkt ernaar. En er gebeurt niks met En er gebeurt niks met je. En, en of je zegt, ja, leuk, maak er nog maar één... Die uh, ja. uh, yeah. zijn wel dodelijk, hè? Ja, of, of, maar als hij niks zegt, dan denk ik, ja, misschien vindt hij hem wel aardig, maar zegt hij niks. Want hij weet de volgende keer als ik een tekening breng. Als hij nou wat zegt, moet hij de volgende keer ook wat zeggen. Ja. Dus hij dekt zich in. Dat soort gedachten is door uh, je. Ja. Ja, ja. Ik bedoel, maar, want uh, je zit toch al, al een, een aardige tijd in dit, uh, in dit vak. Dus je kent het mechanisme, maar als, als je mijn tekening zou, een verse tekening zou overhandigen en ik zit heel flegmatiek ja, ernaar te staren en aan, aan mijn gelaat is niks af te lezen, dan denk je, jezus. Ja, maar dat komt ook omdat ik per tekening uh, kan het resultaat wisselend zijn. Het gebeurt heel regelmatig, dat, of heel regelmatig, het gebeurt wel eens dat ik de leukste tekening verzonnen heb die ik ooit heb verzonnen hm. naar mijn eigen mening. Ik teken hem en niemand weet waar ik het over heb en uh, dan pas als ze het tegen me zeggen, dan denk ik, oh ja, ik heb veel te grote stappen genomen. Dat is ja. niet na te volgen. En uh, ik heb ook de afspraak met de redactie dat uh, ze weigeren nooit tekeningen. Ze zijn voldoende liberaal. Daar ben ik prijs ik mezelf heel gelukkig ja. mee bij de krant om uh, uh, alle uitgangspunten ook uh, in mijn tekeningen uh, te accepteren. Maar ik heb een afspraak met ze. Uh, als er nou niemand weet waar ik het over heb, dan uh, bellen ze me. En dan uh, maken ze dat ook duidelijk. Want ik verlies alleen maar goed wil als ik tekeningen plaats die mensen niet begrijpen. En dat gebeurt een paar keer, slaan ze om. En hm. Maar dan... dat is jouw angst dus? Ja, ja nee, ja. Dat, dat, dat, dat ik niet begrepen word. Dat want is, want is. Ja, hij is wel iets van je, van je, van je lezers. Ja, moet ik het lezers noemen? Kijkers. Ja, consumenten, klanten. Ja. Uh, uh, tenminste bij mij, ik kan ja. alleen maar voor mezelf spreken. Als ik jouw tekeningen zie, dan is altijd er zijn een paar seconden dat het hier Ja, op mijn jammer, hoofd, he? ja. Dat, Nou, Dat nou is niet jammer toch? Je zegt nou, maar. Aan het werk. Ik, nou, ja, maar ik Moet het in één klap aankomen? Nou, dat zou heerlijk zijn. Als als je er gewoon helemaal niet omheen kon. Ik moet alle twee keer kijken. Eerst ja, even, oh, ja, ja. En ik kijk op twee er niveaus. door die rotzooi op dat papier. Nee. Kom, dat is dus die rotzooi waar je het over hebt. Nee, maar ik heb ja. altijd eerst iets. Ik vind bijvoorbeeld, jij kunt heel erg goed bange mensen tekenen. Oh ja. Yeah. Dat vind je zelf ook niet. Dat weet ik niet. Bange mensen die verschrikt kijken. Ja, ja. ja. Dus daar moet ik sowieso al op lachen. Oh, ja, oh, ja, oh, en dan daarna. Dus ik, ik kijk eerst naar het plaatje en dat is fase 1 en fase 2. Waar gaat het eigenlijk over? Ja, en dan, ja, ja, en dan ja. uh, is dat 9 van de 10 keer een, op zijn minst een glimlach. Ja, ja. Heb je wel eens enorm gezeik gehad met een tekening? Ja, hoe definieer je dat? Uh, er uh, komen uh, tamelijk regelmatig uh, brieven. En ja. vaak uh, een golf van brieven. Mm -hmm. Golven van brieven komen doorgaans over tekeningen... Uh, ten koste van Sharon of van Begin in de tijd... Uh, tekeningen ten koste van de paus... die leveren ook doorgaans uh, mm -hmm. uh, brieven op. En uh, dat zijn dan de negatieve brieven. Maar er komen ook uh, regelmatig enthousiaste brieven. Brieven van mensen die uh, het heerlijk vinden... dat ik uh, in de roos geschoten heb... Ja. Die, die daar iets in herkennen. Of die denken, oh, had ik het zelf maar zo gezegd. Of kunnen ja. zeggen. Of uh, blij dat iemand het is zegt. Of, uh. ja, je hebt een keer een, een, een uh, uh, Palestijnse Anne Frank... Ja. getekend die uh, de, de eerste zinnetjes schrijft in haar dagboek. Ja, ja, ja. Lieve Kitty. Ja, ja. En dat mocht niet van pek en veren. Uh, jawel, jawel. Die tekening heb ik verder weinig last over oh. gehad. Daar was ik ook heel trots op dat ik daar weinig last over kreeg, want dat betekende dat ik echt precies de goede ingang gevonden had in wat ik wilde zeggen. Ik bedoel, elke vergelijking die je maakt tussen uh, de oorlog en wat er met de Palestijnen gebeurt, ligt per definitie heel erg gevoelig. Ja. En als het maar even mogelijk is, dan word je kop eraf gehaakt als je je op dat pad begeeft. Ja. En uh, deze tekening ben ik erin geslaagd die link te leggen, maar toch op een manier die uh, uh, A precies weergaf wat ik wilde zeggen, en B uh, uh, ook. Uh, uh, voor uh, kennelijk het merendeel van de lezers acceptabel ja. was. Is het mooie van jouw vak niet dat je met beeldtaal... eigenlijk veel meer kunt zeggen ja. dan met woorden? Althans, ja. als het over dit soort gevoelige ja. onderwerpen ja. gaat. Wat ja. ja, goed nou, dat je geen journalist ik... bent geworden die ging schrijven. Ja, nou, daar ben ik zelf ook wel blij om. Ik zou echt nooit een goede schrijver in ieder geval geweest zijn. Nee. Maar het is waar, en je ziet ook in, uh, in, in staten... waar dus eigenlijk niks gezegd mag worden... Daar leeft de satire, de getekende satire. Mm. Uh, het is de kunst om tussen de mazen door te glippen... en toch te zeggen wat gezegd moet worden. En, uh, en het mooie is dat zelfs in ons land... en in, bij onze vrije meningsuiting uh, het effect nog steeds zo is. En uh, dat je dus nog steeds met tekeningen associaties kunt leggen... die met de pen niet beschreven mogen worden. Mm. For an open window Looking so far away He can almost feel The southern winds blow Gently touching his Restless day Sad eyes reaching to the door Daylight loses to another evening Still he spares me words goodbye Sits alone beside me fighting his feelings Right. there on the table, and a woman's silk is lying on the floor. I would keep them here if I rain every day Nou, dat is applaus voor Bonnie Raitt. Waarom dit nummer, Jos? Um, ja, omdat het een prachtig duet is met Jackson Brown. Mm -hmm. uh, het is een weemoedig liedje, een, een, een, een afscheidsliedje. Uh, There's a train every day, leaving either, either way. Een prachtige zin. <laughs> ja, daar ben ik gelijk van om. Jij hebt iets van, uh, je houdt van, van melancholie, hè? Ja, ja. ja. Daar word je helemaal vrolijk van volgens mij op een bepaalde manier. Ja, op een bepaalde manier wel. Ik, uh, wat ik het grootste gedeelte van de tijd doe, dat is boven mezelf hangen en vol verwondering naar mezelf kijken. En eerlijk gezegd, lach ik voortdurend naar ja. mezelf. Ik loop ik de hele dag, of de hele dag, uh, vaak zeg ik Sukkel jongens, sukkel, waarom heb je het niet gezien? <laughs> dat soort dingen. Ja. Dat is waarschijnlijk een beroepsdeformatie, omdat ik de hele dag alleen zit te werken. Dus dan creëer je je eigen gezels, om laat je boven je hangen. Kom je wel gezonder de mensen, Jos? Misschien te weinig hè, ja. aan jouw gezichtsuitdrukking te zien. Is het wat zorgen? Nee hoor, het gaat best nog. Ja, ja, ja. Je, maar je volgt natuurlijk wel uh, uh, alles voortdurend voor je vak. Dus ja. je bent een hele hevige, uh, heftige nieuwsconsument. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is een heel gek venster op de wereld. Aan de ene kant dat, alles ja? willen weten... Ja? en tegelijkertijd dat hele solitaire boven een te tekentafel ja. hangen. Het ja. nou. zijn twee uitersten. Nou, ik ben ook in het dagelijks leven tamelijk nieuwsgierig, hoor, mm. moet ik zeggen. Het is dat is wel een stukje van mijn aard dat ik heel nieuwsgierig ben. Ook bij de bakker? Ja. ja, ja. Dan wil je weten wat er op het doosje speculaars staat. Nee, maar, dan, nee, maar dan, dan kijk ik... Uh, hoe zo'n verpakking eruit ziet mm. en uh, hoe die taartjes eruit zien en hoe ze gemaakt zullen zijn. En uh, ja, voortdurend ben ik de hele tijd bezig. Laten we het over iets anders hebben. Ja, we gaan het hebben over Puk en Muk. Jij ja. kent ze ook? Ja. ja, jongen, dat is allemaal 60 jaren onze generatie. Ja. Misschien is het wel 50 jaar. Jij en bent de 48. Ja. Je bent vier jaar jonger dan ik. Nog met Puk en Muk in aanraking geweest. Je hebt de watersnoodramp nog uh, meegemaakt. <laughs> Dat heb ik moeten missen. Als driejarige, ik weet het niet meer. Nee? Nee, nee, maar nee. Puk en Muk waren twee heel katholieke kabouters. Ja, en die woonden bij Klaas een, vaak. Ja, door een frate getekend ja. uh, en geschreven. Met als voorbeeld Maxoen Moritz... Maar dat wisten wij niet. En dat doet er natuurlijk ook helemaal niet toe. Nee. Want het, uh, dat heeft ook diepe indruk op me gemaakt. Ik zie die plaatjes, net als jij, zoals je vertelde, ja. ook helemaal nog voor me. Hoe ja. ze door de door de berg uh, zich heen hadden gegeten met uh, dikke buikjes eruit kwamen. En de paraplu, die uh, Muk of Puk. Wie ze het even bijzegd? Of Muk? Ja. Of Puk had een paraplu ja. en die was. Uh... Dat was een heel belangrijk stuk gereedschap. Ja, ja. Nou, jij hebt daar een variant op bedacht. En dan ga ik hem toch beschrijven. Ja, natuurlijk. Ja. Maar, uh, uh, jouw kabouters die hebben of een schepje of een houweel. Want iets anders hebben kabouters toch ja, nooit dan. bij zich. Nou, en dan doen ze allemaal leuke dingen mee. je hersens mee inslaan. En uh, een kaboutertje hakt een ander kaboutertje zijn kop af. En er is een kaboutertje uh, dat zegt tegen een uh, toevallig voorbij uh, komende eekhoorn... Sneewitje zou het zo gewild hebben. Ja. Dat... En wie je? Dit zal al wel duidelijk zijn. De lol was natuurlijk de meest vrede dingen te verzinnen die je kon. wat je met een schepper nou wil, kan uithalen. In een lief bos. En die kaboutertjes, ja, ik heb niet aan Puk gedacht, maar ik geef toe als je ernaar kijkt, ze hebben daar ook iets van weg. Nou, het gaat verder hoor. Ja? Het hebben er iets van het, weg. Het, ik zie hier gewoon eigenlijk volwassen pukken en mukken. Goh, mijn broertje nam vroeger, uh, mijn iets oudere broer uh, van de bibliotheek nam die boeken mee. En dan mocht je altijd één boek meenemen uh, om te lezen en twee om te studeren. Dat, ja. uh, die die <laughs> pedagogische insteek hadden die uh, bibliotheek ook. En dan nam hij altijd Puk en Muk voor me mee. Ja, het is oh, voor, voor zijn kleine broertje. Ja. Wat aardig. En ook een boekje dat heette Fietje Vatenkwast. Oh god. Nee. Fietje Vatenkwast? Weet je, ik weet nog zoveel triviale dingen uit die tijd. Ik heb een enorm geheugen van kleuren en wat er gebeurd is uit die tijd. Zolang het maar totaal onbelangrijk is, dan weet ik het nog. Ja. Vind jij, uh, in wezen, wat vind je in wezen belangrijk? Niks? Oeh. Nou, wat vind ik in wezen belangrijk? Op de een of andere manier toch de waarheid. En ik weet helemaal niet of we erachter zullen komen. Want misschien, zoals ik laatst Dustin Hoffman in een film hoorde zeggen... is er jouw gelul en mijn gelul <lacht> en voor de rest is er niks. Nee. Maar ik vind mijn gelul dan wel zoveel van belang... dat ik er rugbaarheid aan wil geven en mijn idee wil weergeven van wat de waarheid is en waar we volgens mij naartoe moeten... om meer waarheid tevoorschijn te krijgen. Er moet weer wa meer waarheid komen. Ik heb rechten gestudeerd en dat lag toch aan de grondslag van mijn rechtenstudie. Wat is eerlijk en waarheid en hoe slagen mensen erin... om dat vorm te geven in hun samenzijn, samenleving? De vragen die jij nu opwerpt... Die zijn grotesk. Ik bedoel, die zijn. Die ja. zijn dat, dat, dat is in een mensenleven natuurlijk niet. Het was ook te een realiseren. groteske vraag. Hè? Ja. ja. Ik had hem niet moeten stellen, hè? Nou wel, tuurlijk, ja. als je dit wilde horen. <laughs> nee, maar het is zo. Nee, maar als je me nou vraagt naar, om iets dieps te graaien. waar mijn motive, motivering ja. ligt uh, voor mijn werk. dan is dit, het, geloof ik, waarom ik dit soort werk doe. Moet ik jouw printen zien als een uh, zoektocht naar de waarheid? Ja. Ja, naar wat naar wat ik waarheid veel vind waarmee ja. ik kan leven wat voor mij uh, ja waarde geeft aan uh, aan, uh, aan mijn, uh, mijn bezigheden Lone Star, where are you? Out Dark and think that I would give anything for you to shine down on me. How far you Distance, I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some. Nora Jones, een lone star, en jij kent haar nog maar net. Ja, ik uh, kreeg een cd'tje van de week mee en ik heb het van de week gedraaid. Eigenlijk voor het eerst. Mijn dochter bleek hem, bleek er al anderhalf jaar te kennen en. Uh, hm. uh, had maar laat ze, ze even mogen zeggen dan. <laughs> ja, dat zei ze ook tegen mij ook. Oh, Pap, vind je dat mooi? Dan had ik je wel een cd'tje gegeven. Oh. Maar ik, um, vorige week, en dit nummer. Uh, nou, dat, dat greep zo diep in bij me. Het is eigenlijk een vrij cliché-matig nummer. Een, een vrij, uh, het, het schema, het is country, het schema is uh, al honderd keer vertoond. Ja, met een kleine paar aanwijzingen. Maar het is met zo'n zorgvuldigheid en liefde... en ook in de stem met zo'n lenigheid gebeurd. En uh, daar ben ik echt fan van, hoor. Uh, uh, ik zoek het niet zozeer, ook in mijn tekeningen, in de versimpeling... als wel in... Um, wat leg ik erin en zit het goed en en geeft het iets extra's om te bekijken en heeft de lezer op deze manier net zo geschikt ervan als ik het heb mm. om het te maken. Dat is het toch meer mijn drijfveer. Het zijn onmeetbare factoren allemaal. Hè? Heeft nou, de lezer het? Nou, dat, dat, dat, dat zou ik niet zeggen, want jij, jij was heel enthousiast over mijn tekeningen. Ja. Dus kennelijk uh, met mijn manier van werken slaag ik er toch in om mensen mee te trekken en. Deelgenoot te maken van mijn eigen plezier. Vind jij het heel erg om over tekeningen te praten? Wat ik nee, nu, wat vertel ik... Ja, vertel me, dat is goed. Ja, volgens, volgens mij heb je daar een aan eigenlijk. Nou, ik, ik, je moest ze dus gaan omschrijven en mensen hebben het niet gezien, dus allerlei details die ik erin heb gelegd, zul je er niet al praten pratend nee. uitkrijgen. Maar het is niet erg, vertel me. Ik wil er zo graag één vertellen, het is dus Sharon. Um, het zijn zes plaatjes. Mm -hmm. Het is een, een stuk verhaaltje eigenlijk. Sharon, die staat. Ja, dus staat. Sharon, zoals Sharon nou eenmaal is. Het is een tank van een man. En er staat een, een mannetje naast hem. met verbaasde oogjes. En Sharon, die wijst uh, op een wit velletje aan de, aan de wand. Mm -hmm. en zegt dan: zwart. Plaatje 2, dan wijst hij op een zwart velletje en zegt dan: wit. Derde plaatje, dan zegt het mannetje: nou, nee. En dan legt hij uit... Uh, die ene die is dus volgens mij is die wit... en die andere uh, zwart. Volgens mij zegt hij het ook op die toon. Ja, ja. Dat kan je aan het mannetje ja, zien. Ja, ja, dat kijk. Dat zo... Daar hadden we het nou net over. En dan staat het mannetje uh, nog nagenietend van zijn eigen woorden. Ja. Staat hij te kijken en dan kijkt Sharon opzij. En kijken is een groot woord... want je geeft hem. zijn ogen zijn net niet dicht. Nee, nee. En dan zegt Sharon... het antisemitisme het semitisme neemt weer hand over hand toe. Ja, ja. Ja, die tekening heeft een hoop stof doen opwaaien. Vooral door een column die Annette Blijg aan deze tekening gewijd heeft. een paar dagen later in de krant. Waarin ze. Nou, de juiste precieze terminologie weet ik niet meer. Maar ze vond dit toch wel. van die aardige Jos Collignon. een ongelofelijke. tekening op het antisemitische af. Nee. En. Ik heb even gedacht op zo'n moment... Uh, daar moet ik op reageren. Doorgaans reageer ik op dat soort dingen met nog een andere tekening. Ja. Heb ik hier trouwens ook op gedaan, hoor, de volgende tekening. die. Uh, maar ik hoefde niet... Uh, uh, nee, twee tekeningen verder. Die, uh, maar ik hoefde zelf niet in het strijdperk te tekenen... want er is gewoon een golf brieven van uh, mensen die eerder met me hebben gewerkt. En uh, Arie Kuiper, oud-hoofdredacteur... en oude baas van, van de tijd, heeft daarover uh, geschreven... en. Die hebben geschreven dat ze niet wisten waar Annette Bleig het over had. Mm -hmm. Want dat ze kennelijk een hele andere tekening gezien had dan zij. Raakt het je, zo'n reactie? Nee, nee, nee, nee, nee, dat raakt me niet. Nee, want nee, ik heb daar heil... in tegendeel zelfs. Ik, die vormpagina die, die is ervoor om uh, discussie uit te lokken onder de ja. lezers. En daar hoort mijn tekening ook bij. En als ik met wat ik teken discussie uitlok en tegenstand opwek... dan is me dat alleen maar lief. Maar het is niet een doel op zich... Nee, nee, nee, nee. Laten we maar zeggen dat het doel is waar we het zojuist over hadden. De lezer deelgenoot maken van mijn waarheid. Ja. Uh, je hebt in het afgelopen... We zijn bijna klaar, weet je dat? Dat is oh erg, je. hè? <laughs> um, um, het is namelijk nooit klaar. Dat is het vervelende van gesprekken. Um, je hebt in het afgelopen uur een aantal malen het woord versimpeling uh, ja, ja, uh, ja. gebruikt. Dat houdt je bezig, merk ik. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik, uh, heb in de ga ik merk dus collega's, Len ik en Stefan van Weij... die hebben versimpeling als doel op zich. Hè? Dus die, die proberen het allemaal steeds simpeler te maken... waardoor ze nog sneller bij de lezer zijn. Hè? Ja. Die vier seconden die je nodig hebt om de tekening van mij te bekijken... die heb je bij hun niet. Uh. En daar is iets voor te zeggen. Maar ja, aan de andere kant... het is niet mijn opvatting van de beste politieke tekening... dat dat de simpelste is... Het is de tekening met de meeste inhoud. En hoe sneller ik bij de lezer ben... Hè, hoe sneller de lezer dat doorgrondt, mm -hmm. hoe beter het mij ook is. Maar ik heb toch meer materiaal nodig om uh, op papier te zetten. En dat wil ik ook. Dat vind mm -hmm. ik leuk. Het, ik, ik heb vaak ook echt lol erin. Het is deel van de ambachtelijkheid... om echt iets moois en goeds neer te zetten. En ik wil de lezer daarin laten meeleven. Zijn het eigenlijk getekende columns... Ja, dat kun je zeggen. Ja. Alleen wel, columns met hele eigen soorten gemiddelen. Ik ben veel sneller dan een geschreven column, mm -hmm. He, de, de lezers hebben het veel sneller door. Um, je zou kunnen zeggen, een tekening gaat eerder in de diepte, associeert meer. Gaat, en een column kan heel goed in de breedte gaan. Als je een column schrijft, dan kun je zeggen: gisteren hebben we het daarover of gehad, of gisteren was dat in de krant te lezen. En ik vind dit, en dat vind ik trouwens omdat dat ook, dat kan ja. in een column allemaal. Ja. Maar in een tekening moet je het van één flits hebben. En grijp je een associatie en dan grijp je daarmee de lezer bij zijn kladder als het goed is. Volgens mij teken je ook je tachtigste nog. Ik denk het ook, ja. ja. Maar de dagsvoorziening is niet zo geweldig nee, okay. geweest. Ik hoop ook dat je dat blijft doen. Heerlijk om te horen. Veel I'm Door Jos Cognon. En tot zover uh, dat vraaggesprek met hem. van uh, nou, ruim tien jaar geleden. in een uh, studio te Amsterdam destijds. Uh, eens even zien, het is uh, bijna vier uur. Voor die tijd hebben we nog net uh, gelegenheid. om een instrumentaaltje te laten horen. van Neil Young, The Emperor of Wyoming. natuur daar, heb ik me wel eens laten vertellen. Weldra het NOS-journaal van vier uur en daarna een hoorspel in Caro's Nacht van het Goede Leven.